Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Shell Moerdijk heeft tientallen werknemers van een aannemersbedrijf naar huis gestuurd... nadat ze door de mand waren gevallen bij een drugstest. In hun urine werden sporen aangetroffen van cannabis. De FNV bevestigt dat er ongeveer 60 mensen zijn weggestuurd. Op het terrein van Shell in Moerdijk werken momenteel duizenden extra arbeidskrachten om de schade te herstellen van de brand van vorig jaar. Om de veiligheid op het terrein te bevorderen liet Shell twee drugscontroles uitvoeren.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 Nepalese militairen hebben het wrak gevonden van de Amerikaanse legerhelikopter die sinds dinsdag werd vermist. Volgens de minister van Defensie van Nepal heeft geen van de inzittenden het ongeluk overleefd. Het wrak ligt in ruig, bergachtig gebied ten noordoosten van Kathmandu op een hoogte van bijna 3500 meter. Reddingswerkers hebben drie lichamen geborgen. Naar de andere vijf inzittenden wordt nog gezocht. Het toestel had zes Amerikaanse mariniers en twee Nepalese militairen aan boord. De helikopter bracht tentdoeken en reis naar dorpen... die door de aardbeving van 25 april geïsoleerd waren geraakt. Alberto Contador is ondanks een ontwrichte schouder... toch van start gegaan in de zevende etappe van de ronde van Italië. De Spanjaard viel gisteren vlak voor de finish. Zijn schouder was uit de kom en hij had last van zijn knie. Contador rijdt als leider van het algemeen klassement in de roze trui. Het weer in het noorden, het westen en in Limburg is het bewolkt. Op andere plaatsen geregeld zon. Al houdt het noorden waarschijnlijk lage bewolking. Het wordt 11 tot 19 graden. Het weekend wordt wisselvallig en koel met een middagtemperatuur rond 14 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht. Drie kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Zandvoort bij ZFM Zandvoort, een nieuw sportprogramma. Watertoren sport. We hebben ervan genoten, niet alleen van uh, zijn uh, professionele commentaar. Dat is hij natuurlijk gewend vanuit het uh, nationale, zeg maar. De man heeft uh, tien jaar lang, of tien keer moet ik zeggen, de Tour de France verslagen. En uh, vanochtend hier uh, gesproken met uh, een speciale gast, Karim. Die, ik beleef zijn achternaam kwijt. Dat is een hele moeilijke achternaam. Maar in ieder geval uh, een man die hier ook in het Zandvoortse... Uh, erg bekend is wat, uh, wat de sport aangaat. Maar ook uh, politieke ambities heeft. Uh, heeft het zojuist allemaal kunnen horen. Ruud Jansen ietsje verlaat. Uh, vanwege nare omstandigheden eigenlijk. Hij heeft een begrafenis vanmorgen. En uh, ja, er zijn nogal wat collega's van ons uh, heen gegaan de afgelopen weken. En uh, dit keer was dat... Uh, moet ik even denken Nou, ik kom zo wel op zijn naam Jan Hupkes, ik weet het alweer Jan Hupkes overleden uh, Dat is een man die uh, in Haarlem uh, heel, heel veel heeft betekend voor de muziek Saul Bob uh, beroemd gemaakt uh, Management voor allerlei groepen gedaan uh, Festivals georganiseerd, Nou, you name it hij is tachtig geworden, dus wel een gerenommeerde leeftijd... maar toch uh, jammer dat hij is weggevallen. Ruud bezoekt zijn begrafenis en uh, is om die reden dus wat later. Dolly is er gelukkig, wel Dolly. Ja, Dolly is er weer hoor. <laughs> ja. Wordt weer een dolle boel. En ze blijft ademen. <laughs> Zo is dat. Die wel. <laughs> hey, gelukkig. Ja. Hé hey, Dolly, uh, uh, jij gaat straks ook weer het nieuws doen rond de klok van half een... Uh, ja, klopt. Ja, ja. En half twee. Ja. Wat er tussendoor gedaan moet worden, heb ik nog even geen idee van. Want de vrijdag is mij een beetje feend eigenlijk. Okay, ik ja, weet niet maar, wat de ja, uh, volgende topic is. Ik weet alleen van de vrijdag dat het dan de, eigenlijk de, de dag naar het weekend toe is volgens mij. Hè? Klopt dat? Ja, kijk, dat, dat onthouden <laughs> we dan weer wel, hè? Ja. <laughs> en Dat onthouden de meeste mensen, want... Uh... Ja, Monday I got Friday on my mind is het meestal, hè? Ja, ja, en niet andersom. Ja, precies. Nee, niet andersom. Nou, eet smakelijk trouwens allemaal. Nou, He? wederzijds nog, wederzijds. Ja. Heb je al gegeten of moet je nog lunchen? Ik moet nog lunchen. Jij moet nog ja, lunchen, ja. Nou. maar ik had een laat ontbijt, dus het zal wel een brunch worden voor mij vandaag. Een brunch. Ja. Yep. Oké. Okay. <laughs> nou, eet smakelijk zo, hè? Ja, dankjewel. Ik zei het net al, Monday, you got Friday on your mind. The Easy Beats. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just on. We gaan plezier maken in de stad. Daar komt het op neer, hè? Nou, maar, ga je wat leuks doen in het weekend, Dolly? Of, of zeg je van, nou, ik heb nog geen plannen. Dit is allemaal nog in voorbereiding, zeg maar. Uh, moet ik even denken, hoor. Nee, <laughs> ik, heb, ik heb wel een boel dingen te doen. Maar ik weet, oh, nee, zondag ben ik hier, hè? Zondagmiddag. Oké. Okay. Ga ik samen met Rob uh, gaan we het uh, programma van zondagmiddag doen. Van twee tot vijf, z'n wordt op zondag. En wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Het <laughs> zijn nog spannende dingen? Nou, dat is voor mij een heel nieuw gebied. Ik moet gaan vertellen over voetbalwedstrijden, over ja. het circuit. En uh, ja, dat, uh, dat zijn van die dingetjes. Je krijgt op het laatst overal verstand van hier bij de radio. Nou, helemaal mooi. Ja, en uh, ja, zaterdag geen idee. Nee. Mooi, ik weet het niet meer wat moet ik allemaal al even doen. bekijken. Heb jij de weerverwachting gehoord? Wordt het een beetje knap weer het weekend? Nou, ik geloof nou niet echt. Ik heb het net erop geschreven, dus ik ga het straks vertellen. Maar ik geloof nou niet echt dat we daar heel erg blij van gaan worden. Hoor. Oh jee. Ja, het is ook niet heel erg. Maar. Nou, als het voor ja. mij weekend wordt, dan moet je me gewoon niet loslaten. Don't turn me loose. Groene veld en koek. First day that we share moet je gewoon niet loslaten. Maak de jazzpolitie wel. En als de jazzpolitie losgaat luisteraars, dan eh, ik krijg je allemaal liefdesliedjes. Tot ook, hè?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 Voel ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander uit verzonnen is, slaat de plank om mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je klinkt al in ieder land lief. Je maakt me stapel gek. Ach, zo erg is het over niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo. En is altijd bij me. Misschien zeg jij me dan nog wie er Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één Ruud Jans, hij zit al in de auto, luisteraars. Hij is onderweg hier naartoe. Mensen die helemaal ongerust waren, niet, uh, niet ongerust zijn. Hij komt, die goede Ruud. Nog Dolly. Ja, leuk. We zijn in afwachting. Maar ja, morgen Zullen hebben... we een uh, mooi plaatje voor hem draaien? Van ja. Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Ja. Maak haast, maak plaats, maak plaats. Ja, die moet ik eerst weer even opzoeken. Ik had eigenlijk een andere klaar gezet. ja. ja. Het staat ook wel een beetje op ruid, want kijk, nu zit hij in de auto. Ja. Maar zaterdag. Ja. Loopt hij in het park. Saturday in the Park, Chicago. Het net al aan waar Ruud morgen te vinden is natuurlijk in het park, maar niet helemaal in Chicago hoor. Dat doet hij niet. Hij pakt gewoon een park hier in Beverwijk en omstreken. Hij is hier gelukkig, luisteraars in de studio, en we gaan uh, natuurlijk uh, straks van hem genieten als het om uh, de muziekkeuze gaat van Ruud Jansen. maar ook natuurlijk van Dolly uh, die ons straks weer gaat informeren over alles wat er hier in de regio aan Niels uh, bekend is geworden, geworden, geworden. Zij gaat ons bovendien ook het weer vertellen. Nou, daar heb ik wat minder positieve berichten over gehoord. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Het is nou eenmaal zo. Kortom, het is nou eenmaal zo. Don't worry, be happy. Ik geef het roer over Ruud Jansen, luisteraars. En uh, ik ga u nog een heel fijn weekend wensen. En veel plezier met uh, Dolly en Ruud. Dat, uh, nou, wat mij betreft, uh, eens even kijken. Uh, maandag, ja, dan ben ik er weer met uh, ZFM Lunch. Eet smakelijk allemaal. The Don't you worry Het is net als dat je in de bus zit en van chauffeur moet wisselen, hè? even het geldbakje op zijn plaats, kaartjes neerleggen en uh... vandaar maar even dit muziekje. Hi, <laughs> Dol. Hi, hey Ruud. Hij hey, is er weer, hoor. <laughs> Dat was begrafenis nummer 3 en vier weken. Nou is het alweer even genoeg geweest. Um, dan zeg ik het zelf. Goed, dank aan Charles voor het waarnemen van, uh, van eventjes mijn uh, taken bij het vorige programma. Met Henny Ruckert. En uh, verder um, natuurlijk even het opstarten van dit programma. Maar ik ben er. En we gaan het afmaken tot. Uh, tot twee uur aan toe, natuurlijk. En dan hebben wij ook nog Zandvoort draaidoorvermiddag. Het is een marathonwacht. Ik ben al vanaf half negen onderweg vanmorgen. Tjoh. En half acht ben ik thuis vanavond. Nou, dat gaat lekker. Ja, Hè? toch? Inderdaad. Maar goed, we gaan. Uh... Vanmiddag wel ook weer een heel leuk programma. Ja, we hebben een, vracht, een leuke, we hebben een leuke band in de studio hè, vanmiddag. Ja, een duo, hè? Een duo. Ja, ja Jack en de Weatherman. Oh, ze oh. zijn zo goed. Ja, ik, heb ze, ik zal straks even wat van draaien. Ik heb ja. er wat van in uh, Leuk, ja, Free, dat concert. is hun nieuwe ja, ik heb nummer. Het. En uh, we hebben straks ook uh, Michiel Drommel. Wie en toch? zoals alle Zandvoorters weten... Uh, Michiel ja. is een teller uit een uh, lange Zandvoortse familiereek, zeg maar... Het ja. is een echte Zandvoorter en uh, die heeft van kind af aan al gedroomd om zo'n oud strandteentje neer te kunnen zetten. En dit ja. jaar gaat het, uh, gaat het zo ver komen. Oh. Hij is daar druk mee bezig, samen met Hans Molenaar. En daar komt hij vandaag over vertellen. Bij Zandvoort draait door. Leuk zeg. Leuk hè? Ja, het is ja. Uh, ontzettend leuk natuurlijk weer. Hè. Ja. ja, natuurlijk. Even de computer de... In, in de start. Oh, het muziekje is ook gelijk afgelopen. Nou, daar komt ja. goed uit. Dan kunnen we het nieuws dingen gooien, tenminste als het lukt. Ook eerst zien dat ik alles weer op een goede plek heb staan natuurlijk. Ja, het lijkt een dik voor elkaar show wel. Ja, nou, het is goed dat Charles weg is, want anders had je inderdaad een Voor en de regio. Nou, hier is dan het regionieuws met Dolly. Ja, Ruud, we gaan beginnen aan het regio-nieuws. Hier volgt inderdaad het regionale nieuws van vrijdag 15 mei alweer. We zitten alweer op de helft van mei. Wat gaat het snel? Ja, justitie heeft woensdag een celstraf van twee jaar geëist... tegen een voormalige inkoper van American Express. Het OM verdenkt de 56-jarige Amsterdammer Arno T. van grootschalige fraude en oplichting van zijn werkgever... Ook medeverdachte Jerome K. uit Zandvoort hoorde een forse straf tegen zich eisen voor betrokkenheid bij de fraude. t kocht verspreid over een periode van ruim acht jaar voor ruim 8,5 ton 83 auto's bij een leasemaatschappij die hij privé doorverkocht via een autodealer. De opbrengst stak hij in zijn eigen zak, bekende hij voor de rechtbank in Amsterdam. Bovendien liet de werknemer onder meer privéauto's repareren... waarbij hij de garage vroeg een ander kenteken op de factuur te zetten. Ook schafte hij telefoons en e-readers voor eigen gebruik aan op kosten van de zaak. De fraude kwam in februari 2013 aan het licht... omdat T het telefoonabonnement van zijn dochter liet betalen door zijn werkgever. Medeverdachte Jerome K. van 44 uit Zandvoort hoorde een boete van 10.000 euro... en een gevangenisstraf van twee maanden tegen zich eisen... voor betrokkenheid bij de fraude. Justitie beweert dat K met inkoper T samenwerkte... door facturen aan de creditmaatschappij te sturen... voor tientallen niet geleverde telefoons. T kreeg hiervoor een barbecue... en een gereedschap terug van de leverancier. De Zandvoorter ontkent de aantijgingen. T's advocaat vroeg de rechtbank om zijn cliënt... Die volledig meewerkte aan het onderzoek, een op taakstraf op te leggen of een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Harlemse gezin dat vorige zomer overleed bij de ramp met de MH17 heeft sinds gisteren een monument. Het gedenkteken werd op Hemelvaartsdag onthuld. Het, staat op, het monument staat op de hoek van het Spaarne en de Nieuwe Gracht, in de straat waar het omgekomen gezin woonde. Het monument bestaat uit vijf stenen met verschillende opschriften zoals groeien, spelen en lachen. Via Facebook laten de nabestaanden van de familie van veldhuizen merk weten dat het een prachtig monument is geworden. Onder meer de donateurs worden bedankt voor de bijdrage aan het gedenkteken. De plannen voor het betaald parkeren in de wijken rond de binnenstad van Haarlem zijn voorlopig van de baan. Dat liet wethouder Sikkema woensdag weten in een commissievergadering. Rond het onderwerp ontstond veel onrust in de Raad en bij burgers. Een, een petitie op initiatief van de VVD werd honderden keren ondertekend. Een van de belangrijkste tegenargumenten is dat gevreesd wordt voor een hogere parkeerdruk. Daarbij voelen verschillende Haarlemers niets voor een digitale bezoekerschijf in verband met privacy-issues. De wethouder wil broeden op een nieuw plan... voor het moderniseren van het parkeerbeleid in de stad... en liet weten daarbij waarde te hechten aan inspraak van de Haarlemmers. De uitspraak is opvallend, aangezien de wethouder... in een eerdere commissievergadering nog liet weten... niet in gesprek te willen met burgers over het beleid. Wanneer de inspraakmomenten zijn... en wanneer uiteindelijk een definitieve beslissing wordt genomen... is nog onbekend, maar zal volgens de gemeente zo snel mogelijk zijn.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 Die begon rond kwart over tien en duurt volgens Liander tot kwart over één. Het gaat om postcodegebied 2023. Rond half twaalf melden enkele Haarlemers op Twitter dat ze weer stroom hadden. Een politieagente heeft gisterochtend in haar vrije tijd een stom dronken automobilist belet verder te rijden. In Overveen liet ze de bestuurder stoppen... De man blies 759 UGL en toegestaan is 220 UGL. De bestuurder bleek bovendien voor de tweede keer in vijf jaar zoveel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en hij moet voor de rechter verschijnen. Tot zover het uh, nieuws. ZFM voor Zandvoort en de regio.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 Just a silly face Dat is het lekkere geluid van Ten cc met I'm Not In Love. En uh, ja, even... Oh nee, niet zo hard achtergrondmuziek, hè. Dan krijg je klachten van uh, mensen van 90 jaar. Oh, gisteren de televisie, die vinden dat de achtergrondmuziek te hard staat. Maar nou, misschien hebben ze ook wel een beetje gelijk. Ja, zomaar een vette kans dat ze wel een beetje gelijk hebben. Toch? Ja, vind ik wel. Gebeurt inderdaad vaak. Maar um, ja, ik ben er dus. En uh, we gaan gewoon uh, lekker uh, muziek draaien en zo. En uh, tot één uur natuurlijk. En uh, Dolly is er nog steeds. Dat is ook gezellig. Straks, als alles mee zit, dan, uh, dan, gaan we, uh, dan gaan we ook nog om uh, qua even uh, de, uh, de evenementenagenda doen. Ja, als hij er is, uh, joop. Maar uh, ik denk het wel. We zullen hem wel even bellen straks. Het gaat allemaal gezellig worden. TfM Lunch vandaag. Nog steeds. En uh, ja, elke werkdag. He, dat moet dat live. Ja, nou, ik denk, wat zit hier veel te lullen. Maar ik zit gewoon eventjes ondertussen... Uh, moet ik eventjes een, uh, mijn speellijstje laden. Want anders dan, uh, komt er helemaal niks van terecht. Dus, dus ik zit eventjes gewoon heel driftig uh, allerlei dingen te, te doen en zo. En ik moet er nog dingen uitgooien en zo. Maar het gaat allemaal lukken hoor. Ja hoor, dat gaat allemaal lukken. Krijgen we nou dan weer een Krijgen we Lex Harding? Nou, die moeten we niet hebben vandaag hoor. Ja, dag Lex. Geen tijd vandaag. Nee, je bent niet aan de bed. Nee, geen 3-in-1 vandaag. Misschien de tweede uur nog. Weet ik niet. is Carol Amorant. Single in de nummer, dat heet Quicksand. Ja, voordat die tandasborg komt, gooi ik hem. Uh, ge... Ik vind het echt geen gehoor aan het eind van de nummer. Die, die, die, die, die. Het is de, ik, je krijgt een spontaan pijn in je kiezen van, moet je Spontaan pijn in je kiezen van. Ja, en uh, het, is, het, uh, het is. Of het zo moet zijn, dames en heren, maar ze vallen echt als. Uh, als uh, uh, blaadjes van de bomen. De ene na de grote artiest ontvalt ons in deze eerste vijf maanden. En nu Bibi King weer. En vandaar, maar even dit. Ik denk, ik denk dat God een feestje aan het plannen is. Borko. Ja, want hij heeft zo'n goede bent boven u. Ja, en er ook bij. Dan heb je al in de gaten hoeveel gezellige mensen er wegvallen. Ja, precies. Ja. De ja. The thrill is gone. Hier is Bibi King. Ma was 89. ...wordt nog eens een keer opgenomen met uh, U2. Dat kent u natuurlijk ook wel, The Thrill Is Gone. En uh, ja, ook deze man, deze grootheid is ons ontvallen. Ik laat u nog een, een nummer van hem horen... ...waar ik persoonlijk hele leuke, of ja hele mooie herinneringen aan heb. Vroeger met, uh, met de, de Soulful Blues quality uh, in de 60s. Uh, ...plagen wij in dit nummer altijd... ...niet, niet wat u nog horen, maar wat, het volgende nummer... Dat, uh, dat, uh, ...dat pleegden wij altijd te spelen... En de tekst is nogal uh, uh, heftig. Maar het is een prachtige blues. Het is een hele oude blues. de opname is denk ik uit 263. Misschien iets, iets later, dat weet ik niet precies. In ieder geval, ik draai het graag voor u als nog even als tribute aan uh, Benny King en het nummer dat heet Don't Answer the Door. Ik weet nog dat ik vroeger altijd in slaap viel bij dit nummer, want ik mocht maar twee akkoordjes vasthouden. Meer had ik niet te doen. Je slaapt op de dingen. Ja. Bibi King. Don't answer the door. know you're all alone I don't want your sister coming by because the little girl she talked too much if she wanna come by to visit us tell her to meet her Sunday down at the church cause I don't want a soul baby Baby. Oh, when you're home and you know you're all alone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 Gitarist, hè, dit? <laughs> Goed, nou, die twee nummers van... BB uh, King, die ons dus gisteren ontvallen is... op 89-jarige leeftijd... heb ik twee nummers... Uh, van hem gedraaid... en uh, dat was The Thrill Is Gone... en daarna een hele oude blues uit... halverwege misschien wel begin 60-er-jaren... nummer dat heet Don't Answer The Door. Nou, je hey, zal zo zijn tegenover je vrouw. Van wat er ook gebeurt, kun wil je, je zuster niet zien... Kun wil je, je moeder niet zien... als je ziek bent, wil ik de dochter niet zien... Ik wil helemaal niemand zien, behalve als ik zelf thuis ben. Ja, Mensen allemaal lekker te graberen, hè? Maar goed, het was een mooie herinnering aan uh, de tijd van de Zoveel Blues Quality. trouwens, uh, dat was het vandaag toch al. Want vanmorgen uh, hebben we dus uh, de eerste, de, de grote manager van deze band begraven, Jan Hupkens. Die is uh, afgelopen maandag 11 mei is hij overleden. Uh, 79-jarige leeftijd was al een tijdje ziek. Maar uh, vanmorgen was dus die begraaf, dus ja En dan is het gelijk weer een soort uh, reunie. We de van Solvol daar weer tegen. En uh, allerlei andere muzikanten. Waren, uh, want uh, die man was echt muziek. En uh, mooie herinneringen ophalen. Toch weer een beetje terug in de tijd. Goed, nou, uh, we gaan even naar het uh, nieuws en het weer van, uh, van één uur. En uh, kunt u nog even luisteren naar de winter van Vivaldi. Maar dan in de uitvulling van de Spaanse band Darkmoor.